12 uur. Maar niks ampers met het NOS-journaal. Abdelaziz A., die vastzit op verdenking van terrorisme... was informant van de inlichtingendienst IVD. Dat meldt Nieuwsuur. De Syrië sprak tussen 2016 en 2018 af met ivd medewerkers en kreeg daarvoor duizenden euro's. Welke informatie hij gaf is onduidelijk. In 2017 werd hij herkend in debatcentrum De Bali in Amsterdam... Later werd hij opgepakt voor lidmaatschap van terreurorganisatie Jabhat al-Nusra... en deelname aan de gewapende jihadstrijd. De Egyptische autoriteiten hebben oud-student Rami Sitki... van de Universiteit van Amsterdam voorwaardelijk vrijgelaten. Dat meldde de Universiteit en Amnesty International. Sitki zat ruim een jaar vast op verdenking van meewerken aan een satirisch nummer... over de Egyptische president Sisi. Een docent van de UvA en Amnesty International voerde maandenlang actie... en haalde bijna 43.000 handtekeningen op voor zijn vrijlating. Sitki moet zich nog wel drie keer per week melden op het politiebureau. Bij een basisschool in het Gelderse Renkum is afgelopen avond brand gesticht. Zeker twee lokalen en de gymzaal raakten zwaar beschadigd. Andere lokalen hebben rook- en waterschade. De politie heeft iemand aangehouden voor de brandstichting. Om wie het gaat is niet bekend. Het is nog niet duidelijk of de school morgen weer open kan. De finale van de play-offs om Europees voetbal gaat tussen Vitesse en FC Utrecht. Vitesse won vanavond met 3-1 van FC Groningen. De eerste wedstrijd was door Groningen gewonnen met 2-1. FC Utrecht versloeg eerder op de avond Heracles Almelo met 3-0. De winnaar van de play-offs plaatst zich voor de tweede voorronde van de Europa League. Het weer. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 9. Overdag vanuit het westen steeds meer zon. Het blijft droog en het wordt 14 tot 19 graden. Donderdag zon en stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt dan ook wat warmer. Dit was het NOS Journaal. 37 procent van de OV-medewerkers wordt getraind door passagiers. Doe's lief. Dank je wel. Namens het OV en Sieren.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 Bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Ja, goedemiddag, dames en heren. Wij zitten hier met ZFM bij La Course op het circuit. Natuurlijk met de Jumbo Dagen. Uh, ik zit hier aan tafel met uh, uh, Walter, Walter Sanz. <laughs> <Dat>, uh... Goedemorgen. <laughs> ja, hij is ook nieuw bij de radio. En we gaan zo even inbellen met uh, Ger uh, Logan. Loogman bedoel ik. Uh, want uh, hij staat bij de. Rode Kruis. En daar gaat hij even wat mensen interviewen. Uh, we gaan nu gelijk inbellen. Uh, Walter, heb jij nog wat leuks te melden? Nou ja, zover dat het hier fantastisch is. Het is hier ontzettend druk. Uh, je ziet de mensen af en aan gaan. We zijn nu uh, bezig met de Max-formula. Dat heeft helemaal niets met Max Verstappen zelf te maken, maar is meer een race met allemaal oudere Formule 1-wagens. Uh, spectaculair. Enorme wagens met grote, grote motoren. Ja, en het loopt hier echt maar helemaal door. Het is hier. En zover je kijkt, zie je alleen maar mensen. Mensen op de duinen, op de tribune, buiten, bij de hekken, overal. Hoe is het met de verbinding met Ger? Die loopt nog... Verbinding met Ger gekregen. Ger, ben je daar? Ik ben er. Ik ben Dat er. Ik sta ja. hier bij het Rode Kruispost. Waar de ja. hoornopjes uh, 2 euro kosten. En uh, ze goed verkopen. En die naast mij staat... Grace van Egmond en uh, Grace is uh, van het Rode Kruis. Uh, hoe, hoe, uh, hoe staat het ervoor bij het Rode Kruis op uh, Zandvoort? Uh, goed, het ja? Ja, gaat goed. Ja, we hebben het uh, gelukkig niet heel druk Dat uh, het hoog zo te uh. houden. Ja, dat is voor jullie goed hè, als het niet druk is. Ja, voor het evenement is het vooral heel goed uh, dat we het niet druk hebben. Uh, dus, uh... Als je, echt voor het publiek is je beter als ze die druk hebben. En wat voor mensen komen hier dan nu met een met een ingegroeide teennagel of gaat dat dan verder? Nee, vaak is het een schrammetje, een enkelje wat geschwikt is door de duinen. En dat is eigenlijk wel het hoofdzaken wat we nu binnenkrijgen. Dit zijn wel goede evenementen voor jullie. Dit zijn voor ons op zich hele leuke evenementen om te staan. Uh, we kunnen wel wat dingetjes doen, maar uh, ja, gelukkig is het niet heel veel uh, doen. Uh, en dat hoop ik ook wel een beetje zo te houden. Wat ik net zeg, dat is beter voor het evenement en uh, wel beter voor het publiek wat uh. ja, hier rondloopt. Ja, je komt natuurlijk wel eens een keer wat tegen hè, bij, uh, bij popfestivals en dergelijke. Ja, bij uh, popfestivals en dat soort dingen, ja, dat is dan toch wel weer anders uh, als dit hier. Uh, daar kan je wel meer op uh, andere letsel rekenen. Maar uh, dat valt hier gelukkig. Uh, mee. En uh, ja wat we daar hebben, dat hebben we hier gelukkig niet. Uh, nee, is het dan... even in het slechte geval als er nou echt iets heel ergs gebeurd. Wat is de procedure dan? Uh, de procedure dan is uh, dat we dan met het NCS, uh, ons commando uh, wagen, daar contact uh, mee uh, hebben. En uh, die gaan op een gegeven moment bepalen wat wij gaan doen. Uh, als eerste hebben iedereen terug naar het forster en daar gaan de mensen instructies strijken. Okay. Het zou zo het zou kunnen zijn dat ze met de helikopter weg worden ge, uh, gehaald. Nou, nee, dat, dan moeten we heel ernstig zijn. Maar ik denk niet, nee, dat zal nu niet het geval zijn. Uh, nee, zeker niet. Ja, gelukkig. Goed dat het, uh, goed dat het zo uh, rustig is en uh, dat er geen grote problemen zijn. Iedereen staat hier ook te lachen. Uh, iedereen heeft het daar gezin. Dus uh, wat dat betreft uh, bedankt en uh, succes. Hé hey Ger, Ger, dus, uh, Ger ja? ik heb even ja? een vraagje. Ja? Uh, met hoeveel mensen zijn ze hier uh, in, ongeveer? Ja, maar met hoeveel mensen zijn jullie hier? Uh, op deze post uh, staan we nu momenteel met uh, acht mensen en uh, ja dat is gewoon op de we hebben ook uh, mensen die we dus uh, hetzelfde insturen loopposten uh, die dus uh, rondlopen uh, en uh, ja die kijken dan of er niks met, uh, met het publiek uh, aan de hand is en die kunnen daar de plekken handen eventueel en als er iets meer aan de hand is wordt dat hier naar de post gebracht uh, dus ja en, en uh, uh, zitten we er ook do dokter ben jij dokter? Nee, ik ben geen dokter. Uh, ik ben gewoon uh, en je bij jou net als de rest van mijn collega's. We hebben wel een arts. Uh, van uh, Mocht er iets aan de hand zijn waar toch echt een arts aan moet kijken, ja, daar roepen we die in. En voor de rest uh, ja, handelen wij het af in principe. Ja, helemaal goed. Dat, uh, en zijn uh, het allemaal vrijwilligers, hè? Zijn jullie zijn vrijwilligers? Ja, wij zijn allemaal vrijwilligers. Dit is allemaal op vrijwillige basis. Uh, uh, wat hier van het trui staat of wat voor evenement dan al, uh, doen wij dit allemaal vrijwillig. En uh, dat doen we met heel veel liefde en plezier. Dus, uh... Nou, je hoort de auto's op grond, dus de achtergrond, dus de oordopjes zullen nog wel verkocht worden hier. Ik denk dat het uh, dat het uh, wel goed komt. Dat, uh, nou, mooi. Uh, fijn uh, dat je er even verslag van deed, Ger. Uh, wij gaan natuurlijk hier weer uh, even verder met... Uh, en hopelijk hoop je straks weer te spreken. Dat is goed. Nou, wij spreken elkaar later. Is goed. Tot, tot okay, later. Oké, bye-bye. Ja, dames en heren, ik ben uh, natuurlijk mezelf even vergeten... voor te stellen uh, aan de mensen in het begin van de intro. Uh, ik ben Bastiaan Toornent. Ik ben normaal gesproken van het programma Zandvoort aan het Woord... op de dinsdagavond van 6 tot 8. En Walter Zands is nieuw bij ons... Uh, uh, ben je speciaal voor de Formule 1 gekomen? Nee, ik ben voor ZFM natuurlijk gekomen. <laughs> dat is natuurlijk het wenselijk antwoord. Nee, want het is natuurlijk ontzettend leuk om gevraagd te worden... om dan de eerste uitzending gewoon vanaf het circuit te doen. Mm -hmm. doe ik doe graag met je mee, Bastiaan. Helemaal nieuw. Dus, ja, uh, dat, uh, en uh, zo ver ik weet, heb jij wat dingen uitgezocht uh, nou deze week? Ja, ik heb natuurlijk wat dingen achtergrondinformatie... die kunnen we tijdens het programma gewoon verder uh, uitzoeken. Maar uh, het gaat dan bijvoorbeeld over de motor van de nieuwe uh, wagen... die Max bij zich heeft en dat soort zaken. Ja. Dat, dus daar gaan we het straks gaan verder over verder hebben. hebben verder. We gaan nu natuurlijk weer nog even over naar een beetje muziek. Welkom bij ZFM. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. De Jumbo-race dagen. Driven bij Max Verstappen. She's to the Zandvoort. But now he making myself crazy You know het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. De Jumbo-race-dagen, driven bij Max Verstappen. Ja, dames en heren, dan zijn we weer terug hier in La Course op het circuit in Zandvoort. Nog steeds met Walter Waltersans aan tafel natuurlijk. En zometeen gaat uh, Willem ook nog even inbellen... Uh, Jij had het net over dat Max, want we hebben net Max ja, natuurlijk Max voorbij gehoord. hoor. enorm voorbij gehoord. En wat is het? Hij heeft een hele andere wagen bij zich. Hij heeft niet de RB15 bij zich. De wagen waarmee hij nu eigenlijk klaar staat om Monte Carlo straks te winnen. Tenminste, dat hopen we natuurlijk allemaal. Nee, hij heeft de RB7 bij zich. En dat is de wagen van, van Vettel. De wagen uit 2011 waarmee Vettel gewonnen heeft. Ja. En die is zwaarder. Die heeft gewoon veel meer vermogen. Die heeft gewoon... En, uh, in tegenstelling tot de huidige V6 heeft hij gewoon een V8 achterin liggen maakt gewoon veel meer toeren en dat horen we ook okay. dat is ja. erg leuk dat, uh, en, uh, maar weet je waarom uh, ze hiervoor gekozen nou, hebben? ik denk dat ze die auto voor, uh, voor Monaco gewoon heel goed willen houden ja, dat, en waarom dat... ze deze bij zich hebben weet ik niet mm -hmm. maar ik begrijp dat Gasly gisteren ook als een wagen uh, opgeblazen heeft dus ik denk dat ze gewoon met de nieuwe wagen wat voorzichtiger zijn, dat zijn ja dat snap <laughs> ik dat, uh... en jij had het al eerder over dat de motor uh, uh, uh, veranderd is? nou ja er is natuurlijk uh, gewisseld naar de Honda-motor. Uh, hier zit nog de Renault in. Ja. Deze maakt ook veel meer toeren uh, dan, de, uh, dan de huidige motor. Maar uh, ze hebben inderdaad nu... die nieuwe motor erin zitten. Net zitten ja. Ja. En is dat al te zien in de resultaten? Max staat 3. Ja. Dus dat het uh... gaat goed. <laughs> ja, ja, dat kunnen we hey, wel zeggen. Hij is doen. nog niet uitgevallen. voorafgaande jaren is hij natuurlijk vaak genoeg uitgevallen... met de Renault-motor. Ja. Maar uh, nu gaat het gewoon heel goed. Dat, uh, nou, uh, dat is uh, heel fijn om te weten. Ja. Dat, uh, um, zijn er dan uh, nog dingen die jou opgevallen zijn, Walter? Nou ja, wat mij opvalt is... Uh, hoe, hoe druk het is en hoeveel vaders... met kinderen hier rondlopen. En dat is echt ontzettend leuk. Ja. Je ziet gewoon allemaal vaders... met kindertjes. En die kindertjes hebben allemaal die... maxpakjes aan. Die hebben allemaal een capje. Hmm. Die, helemaal, die worden allemaal naar voren naar de hekken geduwd. En die staan allemaal vooraan. En dat is gewoon geweldig. We zijn echt zo blij allemaal. Ja, dat, uh, ja, dat snap ik. Ja. En het is natuurlijk ook de eerste keer sinds het bekend is dat de Formule ja. 1 natuurlijk ja. hier gewoon op zandwoord komt. Jij begon net al met de tune van de Formule 1. Dus... Ja, daarom het, uh, de officiële uh, trailer van, uh, van uh, uh, dat stukje klassieke muziek wat je in het begin van de uitzendingen hoorde. Dat ja, was de maar trailer. ook als je hier rondloopt zie je de vlaggen en je ziet al uh, Welkom uh, 2020. Zelfs op weg hier naartoe zie je overal bij de huis al de geblokte vlag uithalen. Mensen ja. zijn er gewoon helemaal klaar voor. Mensen hebben er zin in. Ja, dat snap ik. Ik ben hier ook met mijn zoontje, moet ik heel eerlijk zeggen. En daar hebben we een telefoontje en dat is uh, Willem. Uh, goeiedag Willem. Jij belt vanuit het veld. Ja, dat klopt. Uh, je hoort uh, goed. Ik hoor je goed. Ja. Yeah. Oh. Yeah. Oké, okay. nou ja, ik uh, zat net uh, met jullie mee, maar ik even kopen, uh, wat hier allemaal is uh, afgespeeld. Uh, Iets is duidelijker in de, in de, de microfoon, de microfoon, microfoon uh, Willem. Nou ja, het zit er wat even rond, maar goed, uh, ik wil even antwoord geven op een van de vragen die net bij jullie opkwam. Waarom die met zo'n oudere auto rijdt? Nou, dat heeft te maken met regels die er zijn in de Siemens. Er mag niet gereden worden met... Uh, uh, recente auto's de auto's die gebruikt worden voor auto's die vijf jaar of ouder op vijf jaar zijn. vandaar dat ze rijden met een oudere restboer oh ja dat ja. Uh... dat ja de teams zijn er restricties gebonden uiteraard anders zou je zo'n evenement kunnen gebruiken om als test te nou ah ja, dat is eh, verder van dat, want eh, ik weet nou dat 7 jaar, 8 jaar auto dat op kunnen. Dat heeft niet van die met de techniek. Vandaar dat je met de auto over Ja, de familiedagen, max familiedagen, wat er vandaag allemaal op -tijd. We hebben onder andere de uh, Mazda nx 5 uh, race gehad. Uh, nieuwe klassen hier, uh, met de nieuwe masta. Leuke spannende race. begonnen door uh, Anders Spiraal. Uh, uh, de de het gebeurt veel meer als max natuurlijk. We hebben zo dadelijk de tweede race van de weekend voor de DTJR. wereldkampioen van Vierwagen race. Gisteren al een race gereden. Het is daar, dat staan die aan de vloog voor hun tweede race. Daarin hebben drie Nederlanders actief. En ik zat hier op Cornell en Wilt Langeveld. De placering gisteren was Nick Klaas dus Die zijn hier om bij. En vandaag zijn uh, wij ook uh, de beste in geweest voor kwalificatie hersteld te betalen. race over een hunt die uh, ja, in heel Europa uitgezonden wordt voor like, uh, Eurosport. Het kan zijn Eurosport 2, dus, dus, dus, dus, dus, dus, dus, maar toch ook weer een uh, mooi plaatje, like, one uh, wat dan er weer op over gaat. B ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Oké, okay, ja, ja, nee, de, de verbinding was even uh, ja, dat nou ja, verbinding een inderdaad. beetje slecht. Ja. Dat, uh, ja. Waar sta jij nu, Willem? Ik uh, ben nu in de paddock. ik ben in de verder van de WTC, hè? die zich uh, opmaken om zo dadelijk naar de stad te gaan om uh, hun race te gaan rijden. ja dat, uh, en uh, jij zei net uh, met de reglementen dat het te maken had dat ze niet zomaar dat mogen testen, de auto's, uh, hier uh, op het circuit, uh, uh, met zo'n evenement als dit. Uh, maar waarom is dat precies? Nou ja, dat is uh, om de competitie uh, iedereen gelijk de uh, kans te geven. Dat zijn regels uh, die in het zijn. En dan zou een op de recht, een Ferrari, de zeden, die zou nog een grote voorsprong krijgen op de rest. Mm -hmm. Ik hoop dat veel meer in uh, het dus dan veel meer kunnen vertrekken. Dat dus is allemaal ja. een, een restrictie. En dat is dat daar het afstand uh, gelijk te zijn voor de industrie. Oké, okay, uh, eh, uh, had jij dan nog iets bijzonders nu uit het veld? Nee, uh, verder niet. Net wat ik zeg, uh, we maken het op hier uh, voor de stad uh, van de race van uh, de KTLS. We gaan hopen dat de Nederlanders die kaaring kijk, toch wat verder naar voren kunnen komen. Ja, dat hoop ik ook natuurlijk. Nou, als je nog uh, weer uh, nieuws hebt, Willem, dan horen we het graag natuurlijk van, wij gaan hier uh, gewoon uh, nog verder hier bij Lacours uh, op het circuit. Uh, Walter, heb jij daar nog iets? Uh, oh, Willem, dankjewel. <laughs> dankjewel. Oké, okay, tot straks. Tot straks. Nee, we gaan gewoon hier door. Het, uh, het loopt ook lekker door. Het is, uh, het is gezellig druk. Uh, mensen zijn zich gaan voorbereiden voor de presentatie van Max zometeen. Uh, hij gaat volgens mij zometeen op het podium een, een presentatie houden. Ja. En dat is het is natuurlijk het moment waarop iedereen wacht... dat we gewoon de foto's kunnen maken, dat we kunnen zien. zien en dat ja. wat zaken. Volgens mij komt hij niet hier langs, helaas. Nee, helaas, <lacht> helaas uh, krijgen we hem niet in de studio. Dat, uh, maar goed, dat... Uh, we uh, horen hem wel langskomen. Daarom, dus dat, uh, dat zal wel. We gaan nu natuurlijk weer even totdat er weer wat nieuws uh, is te melden. Uh, gaan we even uh, naar uh, de Jonas uh, Blue.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 ZFM, het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. De Jumbo-race dagen. Driven bij Max Verstappen. Als je bitch wil chillen is het geen probleem. We willen wat verdienen. Nou, ik verhoog hoge tempo, bezweet de hoofd, te grote ogen. Ik ga lekker. Ik heb mijn schoenen vies verslapen, niets knuppelen.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 As je beats wil chillen As je beetje wil chillen As je beetje wil chillen As je beetje wil chillen As Ja, dames en heren, daar, uh, dat was natuurlijk um, uh, Lil Kleine en Ronnie Flex uh, met dranken en drugs. Uh, nou zie ik uh, hier uh, absoluut geen drugs, uh, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar uh, ik zie wel vrij veel drank uh, vloeien. Um, dat is uh, wel logisch met zo'n uh, dag. En wat ik inderdaad ook leuk vind, wat jij al zei Walter, met heel veel uh, uh, kleine kinderen, met vaders. Uh, denk je dat dat volgend jaar met uh, de Formule 1... Uh, de Grand Prix hier ook uh, zal zijn? Nou ja, natuurlijk dat hoop je. en uh, Het is natuurlijk maar de vraag wat het allemaal gaat kosten. En daar maken mensen zich ook heel erg zorgen over, denk ik. Ja. Want men, Formule 1 heeft gewoon belangstelling uit de hele, hele wereld, heel Europa. Je ziet dat mensen naar Oostenrijk gaan, naar Hongarije gaan, gaan naar België. Uh, die komen natuurlijk ook hierheen en dan komen ze niet voor Max, dat is misschien leuk, maar ze gaan natuurlijk ook voor uh, Hamilton, uh, Vettel mm -hmm. en al die hebben allemaal hun fans. En ja, en de Finnen en de Duitsers en de Engelsen die zullen ook allemaal komen. Ja. Maar ik denk dat we vooral hier hele, hele oranje tribunes zullen zien inderdaad. Ja, ja. We staan natuurlijk vooraan. Ja, dat snap ik. Dat, uh, we staan, uh, ja, natuurlijk. En ik denk dat Halfzandvoort gewoon uh, nu al probeert uh, te kijken van hoe kunnen we straks kaartjes krijgen. Ja, absoluut. Dat, uh, absoluut. Ja. Dat, uh, uh, uh, zijn er dan nog speciale dingen die wij als standwoorders uh, daarvoor moeten weten? Ja, dat weet ik niet. Dan zou eigenlijk met de directeur <lacht> van het circuit moeten praten. Ja. Maar uh, nee, ik, wat je wel merkt in het dorp is natuurlijk dat zich iedereen aan het voorbereiden is. En overal hangen nu de vlaggen. Mensen zijn gewoon is een gezonde spanning. Mensen gaan kijken of ze hun huisjes kunnen verhuren. Uh, het lijkt wel of overal nu dingetjes bijgebouwd worden. Funda <lacht> <Ja. lacht> uh, staat vol. Funda staat vol. Uh, <lacht> inderdaad, de huizen uh, ook bij de makelaars, daar wordt nu ook bij uh, verteld hoe dicht ze bij het circuit allemaal, uh, allemaal liggen. Mm -hmm. Nee, het, het dorp is zich Gaan voorbereiden. En, en heeft er ontzettend veel zin in. En als je in de kranten kijkt. Er zijn de meest fantastische plannen. Met, met landingsvoertuigen. Pieren die mensen willen bouwen. Yeah. Om maar mensen hier naartoe te krijgen. Ja. En, dat, uh, nou ja, dat zou wel fijn voor zijn voor het verkeer. Als er ook andere opties ja, komen. Omdat het natuurlijk. deze dagen heel erg meevalt. Er stonden geen files. Nee. Het is heel, uh, heel rustig op de weg. En mensen kunnen gewoon hier goed komen. Mm -hmm. dus het, uh, het gaat heel goed. Dat, uh, nou, dat, dat uh, nou, moet ik eerlijk zeggen. Vind ik ook. Vorig jaar was het een heel stuk problematischer. Ja. Ja. Je ziet echt de verkeersregelaars het gaat uh, heel netjes Ja, dat, uh, uh, nou moet ik wel eens, uh, over één ding, uh, een dingetje uh, daarover zeggen. Uh, want met dit soort dagen krijg je als bewoner nog steeds geen, uh, uh, hoe heet het, bewonerspas. Uh, maar dat zou eigenlijk wel voor het dorp tenminste, voor de verkeersregelaars, uh, gemakkelijk zijn. Denk je dat ze dat volgend jaar wel in zouden stellen? Ja, ik denk dat de, juist de komst van de Formule 1 er echt voor zal zorgen dat over dit soort dingen allemaal nagedacht wordt. Dit ja. is met alle respect een groot evenement, maar Formule 1 is zoveel groter nog. Ja. Om zoveel meer bij te kijken. En dan ga je natuurlijk ook naar de bewoners kijken. Naar de bewoners kijken. Dus uh, absoluut. Ik, ik kan alleen maar hopen dat dat gaat gebeuren. Ja, dat, uh, dat, uh, ja ik ook. Uh, Anders staan we inderdaad. Uh, Mogen ons eigen dorp niet in. Dat, uh, nou ja, ik had het vorig jaar met de Jumbo dagen. Bij de rotonde. Dat ik vanuit Haarlem vandaan kwam. Over de Zandvoortselaan En toen moest ik dus echt met zo'n... Uh, uh, hoe heet het? Verkeersregelaar onderhandelen. Uh, of ik alsjeblieft naar mijn eigen huis mocht. Ja. Dat, uh, uh, en dat vond ik op dat moment niet goed geregeld. Nu moet ik heel eerlijk zeggen. Dat ik er helemaal geen last van heb gehad. Dat, en gisteren ook niet. Uh, het is jammer dat het nu iets minder mooi weer is natuurlijk. Het schijnt ja. buiten nogal koud te zijn. Het is koud, het waait. Dat, maar, uh, ja. Toch staan de mensen gewoon allemaal buiten. Ze zitten allemaal op de terrassen hier voor het, voor het raam. Allemaal te kijken in de klapstoeltjes van de die Jumbo neergezet heeft. En je hebt een prachtig zicht op, de, op het circuit. Ja, heerlijk. Dat, uh, we zitten hier natuurlijk op, uh, bijna op de, vooraan de rij. Uh, zometeen komt Max op het podium, zei je. Ja. Hoe laat is dat precies? Ja, nou, van moet die er nu zijn. Uh, wij hebben namelijk nog geen zicht op het podium hier. Maar het feit dat ik nu allemaal mensen al die kant op zie lopen, kan dat mm -hmm. volgens mij niet lang duren en zal die daar uh, inderdaad elk moment zijn. Dat, uh, ja. En dan hoop ik dat uh, zo meteen nog uh, een paar mensen uh, inbellen. En we krijgen zo meteen hier ook nog uh, de mensen van de horeca aan tafel. En dan gaan we daar ook nog eventjes over uh, hebben. heel benieuwd of hebben. veel daar wel niet uh, achter zitten. Ja, want dat is ook natuurlijk een heel erg... Als uh, je heen kijkt, het zijn zoveel horeca en, en dingen geregeld. Dat, uh, ja, en dat ja, dat zie je zeker. En ik vraag me ook af in hoeverre uh, het nou ook heel gunstig is voor hun om op zo'n plek te staan als dit, of op zo'n da dagen zijn als vraag, dit. Inderdaad. Ja, dat, uh, hoe gunstig is dat? Of is het gewoon ook als promotie uh, ja. gunstig ja. voor ze? Ja. En nou, dames en heren, wat, uh, dat hoort u zo uh, weer meer. Uh, nu gaan we weer even naar uh, een echt uh, Max Verstappen liedje zometeen. Uh, met Dos Hermanos. Welkom bij ZFM. ZFM, het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. De Jumbo-race dagen driven bij Max Verstappen. Zo.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 Ja, dames en heren, we zijn hier natuurlijk nog steeds bij de Jumbo-dagen in La Course. Het restaurant, daar hebben we onze nou ja, lokale studio eventjes gesitueerd. En... Het is uh, hartstikke goed. Ja, ja, ik hoorde net dat het een uh, stuk drukker is dan gisteren. Ondanks dat het minder mooi weer is. Ja, dat, uh, je ziet hier ook, uh, als je uit het raam kijkt, echt de publieksstromen alle kanten uh, opgaan. Ja, ik, dat, uh, vanochtend in de uitzending hadden we de directeur. Uh, en die vertelde gisteren 40.000. En vandaag uh, hopen we toch weer, net als vorig jaar, op de 100.000 te komen. 100.000 bezoekers, ja, dat is denk. toch wel uh, bizar veel... Uh, uh, um, nou ja, bezoekers uh, natuurlijk. Dat, uh, en inderdaad heel veel uh, gewoon hele gezinnen. Vrouwen en uh, mannen uh, hier uh, op de <laughs> op de op het circuit. Uh, en dan, uh, ja, eigenlijk moeten we het er natuurlijk heel eventjes over hebben. Al is het maar heel kort. Heel kort. Heel, heel, heel, heel, heel kort. kort. We hebben gisteren natuurlijk uh, gewonnen. Althans, Duncan heeft ja. gewonnen. Heb je het gekeken? Natuurlijk heb ik gekeken. En ik dacht ook meteen van... Oké, okay, volgend jaar mei Songfestival in Amsterdam. Oeh. Of, uh, ja, ik denk misschien wel Maastricht of dat dan ook. Ja. <laughs> om dat nou gelijktijdig ook nog in de weken van de circuit hier uh, Formule 1 te doen. Ja, en dan is het... Wie trekt de meeste bezoekers? Absoluut. En ook het verschil in het publiek wat dan komt. Ja, dat zeker. Ja, ja, ik durf te wedden dat het een totaal ander soort publiek is. Ja. Ja. Dat, uh... Nee, maar het uh, zou wel heel spannend kunnen worden. We hebben natuurlijk 4, 5 mei. We hebben Formule 1. Nee. We hebben Eurovisie Songfestival. Ja, dat het wordt een, een drukke... Leuke maand. En natuurlijk nog de Jumbo dagen zelf. Ook nog Want ik ga, ga er wel vanuit brood. dat die gewoon blijven bestaan. Waarschijnlijk inderdaad gekoppeld te worden. Dus dat, dat, uh, uh, ja, een dat uh, wordt een, een, een heel groot uh, feestje. Uh, nou... Had jij nog uh, wat dingen van uh, vroeger uitgezocht, uh, Walter. Ja. Over het circuit. Ja, dat is natuurlijk, uh, het circuit is uh, een van de oudste circuits wat er, uh, wat er is. Uh, we zijn echt voor de oorlog uh, is het al begonnen. Zelfs in, helemaal in het begin ging men gewoon door het dorp nog. Ja. En uh, daarna is het natuurlijk na de oorlog is het, uh, met het. We zagen het laatst nog in een uitzending van andere tijden. Met het puin van, uh, van Zandvoort is het zelfs uh, opgebouwd en het ligt hier onder het circuit. En, uh, ja, en sinds de jaren 50 er dan echt Formule 1 gereden. Nee, en nu, ja, tot uh, in de jaren 80... van Nicky Laura in 85 dan uh, de laatste was... nu gaat het eindelijk weer, uh, weer gebeuren. Weer gebeuren, ja. ja. Dat, uh, en um, uh, hoe heet het? Hoe heet het, uh, in, het uh, in de geschiedenis staat ook op Wikipedia... kon je het vinden. Mm. En, uh, jij had het heel mooi uitgezocht. Uh, dat er in totaal zeven mensen, als ik het goed heb... Uh, in totaal overleden zijn hier. Dat, ja, dat klopt uh, inderdaad. Dat, dus zelfs uh, vorig jaar nog bij de historische race is er nog een uh, vreselijk ongeluk geweest. En uh, ja, het is, het is wat dat betreft ook een circuit met, uh, met historie. Uh, het, uh, men heeft het veiliger gemaakt natuurlijk. Het circuit is ook aangepast. Maar er, er zijn inderdaad een paar dode ongelukken. Ja. ja, en uh, weet jij hoeveel aanpassingen er dan uh, nog moeten gebeuren? Uh, voor uh, ik heb natuurlijk het... ook de presentatie gezien zoals die uh, vorige week uh, was. Uh, mm -hmm. Het schijnt als inderdaad de uh, bochten aanpassen, uh, de, de, de, de, de randen passen ze aan. Men wil het uh, veilig uh, hebben, natuurlijk. Maar men wil ook dat er mensen kunnen inhalen. Dat ja. Ingehaald kunnen worden. Dat er gewoon echt gereced kan worden. Ja. Want het, uh, het is een supersnel circuit. De, de, de coureurs zijn heel erg blij met, uh, met dit circuit. Alleen uh, ja, met name achter de tarzanbocht. Dat is toch het punt waar men uh, kan inhalen. En uh, ja, daar wordt alles voor gedaan dat het ook echt kan. Dat we ook echt een wedstrijd krijgen hier. En dat we niet ja. allemaal rondjes achter elkaar rijden. Ja, dat, uh, dat, dat, uh, ja want dat moet natuurlijk wel. <lacht> nou ja. Dus <laughs> volgende week in Monaco wordt natuurlijk. dan weet je hoe het gaat met de stratencircuit. Mm. Dit is wel iets anders, ja? Ja, nee, het moet wel, het moet wel spannend blijven, natuurlijk. Ja. Dat, uh, en uh, denk je, want uh, als uh, uh, bewoner van Zandvoort. En ik woon zelfs in uh, Zandvoort Nieuw-Noord. Ja. Uh, daar kan je zien dat. dat uh, daar heb je het golfterrein natuurlijk. En naast het golfterrein uh, zit het circuit direct. En tot nu toe kan je gewoon via het golfterrein naar het uh, circuit Ik uh, ja, denk dat je het volgend jaar ook kunt... Nou, nee, ik denk dat niet. Dat, uh, ik hoop het wel, stiekem, ja. moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, ik, ik, ik weet niet of het een grap was, of dat het inderdaad onder de categorie fake news valt. Ik zag op Facebook een bericht dat uh, het golfterrein als camping ingericht wordt volgend jaar voor het circuit. Ja. Nou, ja, voor ja, de familie denk ik niet. E. Ik denk het ook niet, ik vond het wel een grap. Dat, uh, ja, dat... Uh, maar ik neem aan dat die hekken en dergelijke, dat ze daar dan ook ja, van alles aan gaan dat veranderen. Daar hebben we ongetwijfeld naar gekeken. Hoor. Dat, uh, ja. ja, dat... Uh, uh, nou, dames en heren, we gaan zo meteen natuurlijk wel weer even eruit voor het nieuws. Uh, ik heb een kraakje op de lijn opeens. Uh, en daarna zijn we natuurlijk gewoon weer uh, terug hier in de uh, studio. Uh, en dan uh, uh, hoort u straks uh, nog een muziek en uh, Walter. En we hopen natuurlijk nog de mensen van de horeca hier te spreken. En dus de uh, mensen in het veld. Dat we nog reporters onderweg hebben. Ja, dat, uh, ik hoop dat uh, we nog hier en daar een inbelletje krijgen. Dus uh, dames en heren, blijf luisteren naar ons hier op uh, ZFM. Welkom bij ZFM. ZFM, het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. De Jumbo-race dagen. Driven bij Max Verstappen.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 De finale van de playoffs om Europees voetbal gaat tussen Vitesse en FC Utrecht. Vitesse won afgelopen avond met 3-1 van FC Groningen. En FC Utrecht versloeg Heracles met 3-0. De finale wedstrijden tussen Vitesse en Utrecht zijn vrijdag en dinsdag. De winnaar daarvan plaatst zich voor de tweede voorronde van de Europa League. Het weer, de temperatuur daalt vannacht naar een graad of 9. Tot zover het ritme van ZFM.